is er met het NOS-journaal. Oud-Dutchbed-commandant Karamans roept de politieke en militaire top... ter verantwoording als hij toch wordt vervolgd vanwege de val van Srebrenica. Dat zei hij voor het gerechtshof in Arnhem. Nabestaanden van enkele slachtoffers willen dat Karamans wordt vervolgd. Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de dood van een familielid. Karamans bood zijn excuses aan voor wat er in 1995 is gebeurd. Hij vindt dat hij moreel verantwoordelijk is, maar niet strafrechtelijk... Als er toch een zaak komt, dan moet volgens hem de toenmalige top ook verantwoording afleggen. In Amsterdam is een jongen van tien doodgestoken. De politie vermoedt dat het om een incident in de familiesfeer gaat. Er is een verdachte opgepakt. Volgens omstanders is het de vader van de jongen. Maar de Amsterdamse politie wil dat nog niet bevestigen. De PvdA praat vanavond in een extra fractievergadering... over de kamerleden van Turkse afkomst Kuzu en Usturk... Ook partijvoorzitter Spekman is aanwezig. Kuzu en Öztürk hadden zich eerder deze week openlijk kritisch uitgelaten over het integratiebeleid van minister Asscher. PvdA integratiewoordvoerder Marcoes nam gisteren al in felle bewoordingen afstand van de uitspraken van een tweetal. En ook Asscher liet doorschemeren er niet blij mee te zijn. In het Sinterklaasjournaal waren vanavond voor het eerst witte pieten te zien. Sinterklaas is op zoek naar nieuwe pieten en dat kan iedereen worden die door een schoorsteen past. Sint zoekt nieuwe pieten omdat gisteren al zwarte pieten van de stoomboot zijn afgesprongen. Ze dachten dat het schip lek was. De gemensioneerde opa Piet moet de nieuwe pieten opleiden. Het debuut van witte Piet is op Twitter een veelbesproken onderwerp. Sommigen noemen het een goede oplossing voor de discussie. Anderen vinden dat het Sinterklaasjournaal is gezwicht en roepen op tot een boycott.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 Ja, je produceert uh, gewoon uh, zwaar een, uh, een album van Herman van Veen. Uh, je bent bezig om... Uh, nou ja, je bent ook een winnaar van de grote prijs van Nederland. Uh, dan heb ik het over Marnix Dorenstein samen met Ubrich. En dan uh, breng je dit uit en... Dan zijn er nog mensen die nog iets wat twijfels hebben. Ik, uh, ik heb die twijfels niet en ik geloof gewoon heilig in dit uh, nummer. ben niet de enige, uh, hij schijnt ook een uh, goede vriend te hebben. Die heet Eniel de Tuinstra. Nou, uh, we weten dan wel over wie, wie we het hebben. Uh, en die uh, is toch ook al uh, redelijk enthousiast over uh, datgene wat hij dus nu maakt. En hij staat uh, binnenkort in het uh, voorprogramma. Dat is ook wel heel erg leuk om even te vertellen. Uh, hij staat uh, in het uh, voorprogramma van... Uh, Niemand minder dan Fisher Z. Dat is een uh, vermaarde band uit uh, de jaren tachtig. Met The Worker bijvoorbeeld. Dat hebben zij allemaal uh, op hun geweten. En uh, hij mag dan in de Melkweg uh, het voorprogramma dus doen. Dus aanstaande dinsdag doet hij dat al. En wij hebben dus eventjes dit nummer gedraaid. Uh, daar waar hij op dit moment uh, mee hoopt te scoren. Nou, we, gaan even, we hebben het uh, tweede uur even afgetrapt. Nu is het uh, gewoon tijd om even gewoon, uh, wat, uh, wat gast terug te nemen. Want uh, de nummers zijn gespeeld. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog. Uh, nog ja, over uh, Laxmi uh, zelf gaan we nee. dan natuurlijk nog even het komende uur praten. En. Marcus, zo slim als die eerst. Die zegt: Heb jij ook nog muziek bij je? Ja, uh, dat uh, was nog niet helemaal voorzien. Maar in de telefoon zit altijd wel muziek. Ja, dus. Ja, en uh, we zijn hier van alles uh, voorzien. Want dat is nou juist. Uh, dat vind ik altijd het leuke. Hè. Dan heeft hij uh, hier. Uh, die uh, mooie Marcus van Dam, die heeft dan hier zo'n zo zo kabel. En dan kan je gewoon je iPhone of je, of je weet ik veel wat... Die uh, ja. kan je er allemaal in prikken. En dan heb je gewoon muziek. Ja, toch? Top. Ja, uh, we hadden het in het eerste uur over uh, bijvoorbeeld... Uh, je zei het al in Berlijn, hè, Zitten dus uh, ja. heel veel producers die zich bezighouden met elektropop. Klopt. Dit heb jij nou net ook gehoord van, uh, van X. Want dat is Dolphie Heller met Wat vind je ervan? Ja, heel gaaf. Ja, hè? Ja. Ja. Uh, zo, uh, zit je dan dan niet van uh, Nou dat zou ik ook wel willen Ja, <laughs> ja sowieso uh, Berlijn staat ook wel echt wel bekend om uh, Ja om die elektronische pop ja. Dus dat sowieso Zou ik daar heen willen een keer ja. Nou ja goed uh, uh, Je bent niet de enige Cut underscore is die andere Die hebben ook al, uh, al ja, wat volgers uh, Al op hun uh, op geweten komen trouwens uh, he, uh, Sebastian Dutiel heeft uh, trouwens meegedaan uh, Ook aan de Rob woord Dus ja, ja. Zo, kleine wereld. Dus, ja, het wordt, uh, het wordt heel eng. Wordt het ja. dan <laughs> ja. Maar uh, heb jij dan ook... Als jij over electro hebt... Maar, uh, hoe ben jij in aanraking gekomen met elektropop? Nou, ik had de eerste... Ja, ik, mijn, kijk, mijn eerste wensje was een punkband. Dus dat is totaal... Totaal andere Anders, kant op. Ja. Maar de, op een of andere manier... Heeft het me wel inderdaad weer... Ja, toch daarin gebracht. Ook via Wende Snyder. Dus zij begon natuurlijk als... Chanson, ja, ja. Uh, is toen steeds meer elektronisch gaan doen. Ja. Uh, ik begon steeds meer te luisteren naar Lana Del Rey, wat ook tegen het elektronisch aanzit. M.I.A. Mm -hmm. uh, Lord kwam op een gegeven met een plaat ja. die ik echt ook te gek vond, ook heel erg elektronisch, vooral donkere, donkere elektronica. Ja, dat vind ik echt heel, uh, heel gaaf. Echt dus, uh, met zo'n. Uh... een ra hele rauwe rand en misschien is het daardoor is het ook niet zo gek dat dat punk en rock. Uh, dat het daardoor, daar, juist daarin getrokken is. Ja, het is eigenlijk... Uh, muziek noir. Zoals de Fransen dat een ja. beetje... mooi weten uh, te ja. omschrijven eigenlijk. Hè? Dus... Uh, en, dus, dus uh, van, uh, vanaf dat moment eigenlijk... bevangen door de electro-pop. Ja, maar ja, niet, ja, ik vind het gewoon gaaf... dat het heel veel vrijheid biedt. Zonder dat je een orkest achterin moet hebben... heb mm -hmm. je wel uh, de feeling van de... strijkers, Whatever wat je wil eigenlijk. Je mm hebt -hmm. gewoon om vrijheid, om alles wat je in je hoofd hebt... om dat ook werkelijk uit te voeren. Ja, zou bij jou ook de basis elektro kunnen zijn... en dat je dan bijvoorbeeld met instrumenten eromheen gaat werken... en dat ja, eruit liefst, kan breiden? Ja, ik wil het liefst wel dat het realistisch blijft. Dus niet dat het een karaoke show wordt... dat ik letterlijk op play druk en dan gewoon ga zingen. Dat, werkt nee, echt dat wil je, dat wil je niet. Nee, dus niet? totaal niet. Nee. Ik wil wel gewoon dat mensen zien wat er gebeurt. En dat er een, een apparaat een heel raar geluid maakt. Wat ik mooi vind. Ja. Dat je dat apparaat ook werkelijk ziet. Ja, nou, ik, ik, ik noemde dus... Uh, We hebben dus net X. En uh, straks komt Ubrich ook nog wel even voorbij. dan uh, heb je ook een idee van hoe die uh, jongens uh, dat ja. uh, deden. Want die maakten ook de gekste instrumenten. Pakten ze erbij. Zelfs ja, tot een brandweersirene aan ja. toe. Wat dat er gaat. Dus, uh, maar goed. Uh, eerst even iets van jou. Uit uh, de, de telefoon die je meegenomen. Uh, kun je er iets over zeggen? Wat, wat, wat gaat het worden? Uh, ja, nee, ik praat gewoon nog even door hoor. Gaat dus, even door? Uh, ja? Uh, Terwijl ja. Lakshmi uh, in haar uh, muzikale bibliotheek uh, van de iPhone uh, nu aan het zoeken is uh, welk uh, nummer, want ze had er net een uh, gevonden en ja. die heeft ze inmiddels nu weer gevonden geloof ik. Uh, ik. Je hebt hem. Uh, welke, uh, welke is het? Nee, Wendy wel, uh, Snyders, ja. haar nieuw, nieuwste album. Ja. Uh, omdat we het toch over Berlijn hadden. Ze heeft een nummer Deel Berlin. Deel Berlin. En dat zet ik nu. Zal ik die nu op? Ja, ga maar aan. Dan, uh, dan hoor, je het, hoor je het nu voorbij komen. Dit is ja. dus, dus Wendersnijders. Ja. Is your heart of wild roses? Is your and my stomach itching all the time and I try to keep myself company and ignore the growing pain inside and I know there's no healing cause nothing can stop the tide that we are to rest as soldiers and I never end But at least you will be won Cause the devil knows I will send thousands of soldiers if he breaks his vows And there are reasons for that, but that doesn't matter at all. Cause nothing changed the fact that we are too lonesome souls in a world of achieving lonesome. Something that is cold more. Being in heaven, no revolutionary goes at all. Oh, there will be no. But still, the time is knitting us a jacket to be prepared for when the cold comes to leave us naked. But at least you will be warm, cause the devil knows I will send thousand soldiers if he breaks.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 was hem, helemaal. Uh, en net op het moment dat ik een aangename conversatie wilde gaan voeren, uh, dan uh, hoor ik ineens oh ja, dat, dat nummer dat loopt nog, nog een keer af. Uh, dat, was, uh, dat was een band die wij hier in het voorjaar hebben gehad. Dat was uh, uh, Nausicaa. We hadden net Paul uh, ba had, uh, had het... Uh, nou, jongens, het, het is echt allemaal hopeloos met, uh, met dat geheugen van mij, uh, wat dat gaat. Uh, Paul heet het, uh, heet het. Met beet. En daar zit uh, Tim Koehoorn in. En de andere kant van Tim Koehoorn is uh, dus uh, deze band. En dat is de band uh, Nausicaa. Dus, uh, waar hij eigenlijk uh, wat meer uh, ja, wat, uh, wat probeert te bereiken. En dit was een nummer zoals uh, ze hebben gespeeld. En zoals eigenlijk Lakshmi vanavond heeft uh, geklonken ook uh, bij ons. Uh, nou, je hebt het gehoord, hè? Uh, ja. Dit is dan weer veel kleiner dan... Uh, want ja, ik kan natuurlijk ook wel eventjes de originele versie er even bij uh, pakken. En dan klinkt die heel anders, hoor. Want dan, uh, dan klinkt die ongeveer uh, zo. Uh, zal, ik je, zal ik hem even een klein stukje laten horen? Want uh, ja, dan ooit tenminste... Misschien. Maar je even een uh, klein stukje van dit, van dit ja. nu. Ja. There's something in my stomach at all the dit is dan dus de intro, maar dat gaat nog even een stukje door. Dus wat, wat zwaarder uh, aangezet in, uh, in, dat, uh, in dat verband. Je hoort ook uh, duidelijk het verschil tussen de akoestische versie en een beetje de band uh, versie, zoals uh, ze zoals hem ook de uh, Molecules Fall Closer. Zo, uh, zo heette de EP, de tweede EP die ze hebben gemaakt. Ik ben toch wel een beetje. Ja, ik, ik heb wat uh, sympathie met, uh, met deze band. En ik uh, denk als ik uh, als ik jou zo uh, hoor, ja. dan ga ik ook voor die muziek van jou wel vallen. Dat, uh, <laughs> dat, uh, dat kan bijna niet anders. Dus, uh, <laughs> dus, uh, maar dat, uh, dat lijkt me ook uh, terecht. Want uh, ik denk dat uh, de jury van de Grote Prijs van Nederland dat er inmiddels ook al opgevallen is. Uh, uh, Jij je, je staat daar niet zomaar, denk ik. Nee, ja, ik, ja ik, uh, ik vind het gewoon heel... Ik vond het echt te gek dat ze natuurlijk door zijn naar de finale. Ja. En uh, inderdaad, dat, dat, we zijn twee keer avondwinnaar geworden. Dus op, op dat gewoon, gebied zitten ja. we wel, wel goed, denk ik, bij de jury. En dat vind ik echt heel tof. Dat had ja. ik niet, niet zomaar verwacht. Nee, nee uh, want uh, dat is waar het om gaat. Hè? Dat is de vak, uh, ja. de jury. Hè? De, ja. Degene die, die, die het weten. Ja. Die <laughs> zeggen gewoon, jij moet door en jij staat gewoon in de melkweg. dus ja, dat uh, dat is melkweg, het, inderdaad. Ja, dat ja, uh, 20 december. Ja, uh, ja. In, dat, in dat verband is het er wel leuk. Uh, want degene die uh, over twee weken komt, dat is een, weer een echte sing-en-songwriter. Sing dat is uh, Janne Rauwendaal, onder uh, project Jean gaat zij verder. Ja. Maar die was ook avondwinnaar. Die is gewoon ook aangewezen, ja, ga maar door. Dat is echt een gek gevoel, ja. want je staat daar natuurlijk vol zenuwen. Uh -huh. En dan hoor je opeens je naam. Ja. En wat je, je denkt eerst... Nee, nee, nee, dat kan ik niet. Dat ik niet. <laughs> Zit je echt uh, uh, zo... Uh... In te dekken van... Nee, gaat niet gebeuren. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dus moet <laughs> je dan, uh... even goed aanknijpen. Ja, het was echt... Uh, je hoort je naam en je, het is natuurlijk echt gewoon te gek. We merkten op Facebook al dat er... Uh, het ontplofte gewoon qua reacties en felicitaties. Het was net alsof ik jarig was... Hmm. Uh, ik, weet, ik heb niet eens gewonnen. Ja. <laughs> ja. Dus dat was, uh, ja, was echt heel gaaf. Ja, uh, nou ja, dat is, dat, dat is natuurlijk, uh, ja dan ga je gewoon uh, eigenlijk uh, op uh, twee oren ga je dus nu naar uh, de finale. Maar het dat betekent wel dat je natuurlijk, uh, je ook wel een beetje voorbereidt of, of doe, ja, doe je dat wel we, we Ja, we werken ons natuurlijk uh, kapot, hard. Ja. Ja. En um, uh, promoten ook veel. Want je kan, uh, op een gegeven moment kun je ook gaan stemmen. De stemmen mm. zijn nu nog gesloten. Maar die, uh... Het is heel goed dat we het daarover hebben. Uh, uh, kan het nog of kan het niet meer? Het kan nu nog even niet. Nee, maar uh, straks wel. Vanaf 15 november is, uh, is de kaartverkoop gaat voor de melkweg uh, begint. Ja, ja. En waarschijnlijk kun je dan ook vanaf die datum kun je stemmen. Ja. Uh, dat kan alleen als je Facebook hebt. Dus maak snel Facebook aan. Ja. <laughs> en... Uh, je kan ook op ons, uh, op ons Facebook. Dat is Laxmi Music NL. Ja. Dus facebook.com. Slash Laxmi Music uh, ja, L. Laxmi. L-A-K-S-H-M-I. Ja. L-A-K-S-H-M-I. Ja. ja. En daar, uh, daar, daar, daar updaten we natuurlijk alles. Wat ja. we aan het doen zijn. En, um, en op onze site. Laxmi ik heb even al gekeken op je website. Ja. Er, staat, er, staat, er staan heel veel verhalen op, in ieder geval. Ja, ja we houden gewoon constant alles bij. Mm -hmm. En die stemmen die, die zijn ook wel belangrijk. Want als je, je kan dus publieksprijs winnen. En hoe meer stemmen, hoe beter. Mm -hmm. En dat kan via de grote prijs van.nl. Gro ja, ja zo, zitten ze, zo tellen ze. De, ja. Zo, zo <laughs> uh, presenteren ze zich gewoon. Ja. En dan, uh, je kan ook zien waar we nu staan. En het is nu, nog niet helemaal bijgewerkt volgens mij. Nee. Maar uh, je kan dan content volgen hoe meer stem hoe hoger je staat. Be ja, hoe beter het is natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval zullen er vanavond ook nog wel wat trouwe volgers zijn die jou al op het oog hebben. En die dit horen. Want we zitten niet alleen in de vrije eten of op een kabel of weet ik veel wat. We zitten ook op een livestream. Dus ja. wat dat er gaat. Ik krijg al heel veel berichtjes binnen. Ja, eh, excuus als de website niet helemaal bij is. Maar ook wij hebben het druk, Marcus ja. en ik. Dus we, het, we zijn gewoon goed, goede hobbyisten. We worden er niet voor betaald. Dus vandaar dat het nog niet helemaal ja. bijgewerkt is. Dus bij enige, zeggen we ook, Ach. excuus. Ja. <laughs> dus, maar de livestream werkt wel, dus dat, uh, dat, is, dat is dan belangrijk. deze, uh, dat is het belangrijkste. <laughs> ja. en, daar gaat het om. Uh, dan is er nog iets, uh, want jij gaat 11 december nog een keer uh, spelen. Ja, in, in Amsterdam. Ja. Uh, P60. En, uh, Goeie zaal volgens mij ook. Ja, topzaal. Ja? Echt leuk. Ja, we hebben heel veel zin in. en we, Het wordt natuurlijk een klein try-outje voor de finale. Want dat is... Ruime week tevoren voor de finale, dus dat wordt uh, als je erbij bent, dan kun je vast uh, kijken hoe het in de finale wordt. Wij moeten werken. Ja, dat is heel mooi. Want We zitten op de donderdagavond ook, dus, uh, dat, dat, gaat, ja. dus uh, dat gaat niet lukken. Nou, we spelen, er komen nog meer shows aan, dus okay. dat, uh, via Facebook kun je dat zien. Ja. Nou, ja, goed. We hebben één we hebben één materiaal van je, dus we kunnen dan even dat nummer gebruiken uh, ja. in die uh, show of een week daarvoor, dat we hem eventjes uh, erin uh, kunnen gooien en ja. uh, dan uh, ja. zeggen wij van. Ga maar even, als je toch zin hebt... ga dan maar volgende week even kijken. Ja, heel gaaf. Dus, Zou echt tof zijn. Ja. Nou, nou ja, goed. De, de, zo zijn wij nou eenmaal. Uh, ja. Nog even... <lacht> want uh, we gaan even weer naar jouw uh, fijne telefoon... waar uh, uh, een aantal muziekbestanden in, uh, in zitten. En uh, We hadden net uh, Wende Snijders. Uh, ja. Heb je nu uh, <lacht> iets uh, waarvan uh, wij uh, als aan de andere kant van de luisteraars, uh, aan de andere kant van de radio zeggen van is dit interessant? Uh, nou, ik, jij vindt het interessant. Ik vind paren. het heel interessant. Ja. En uh, kun je ook uitleggen waarom? Nou, dat is, ja, ik, ik vind het gewoon echt heel erg goed. <laughs> ja. Het is um, uh, Jack White zit erin. Ja. En die, uh, die is sowieso een genie. Ja. En de zangeres ook echt top. Het is gewoon, het is, het is, het is. Het is eigenlijk keiharde rock, maar met, dan, met toch dat elektronische erin. En dat, die tekst, alles is goed eigenlijk. Dat, goed. Is goed. En hoe heet het nummer? I'm Mad, van oh. The Dead Weather. Oh, right. En dat is het altijd even leuk. Ja, daar is die. Ja, die. Ja, dus, uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat interessants wilden wij uh, gaan delen. Want uh, er is uh, nieuws uh, van... De... Nog niet? Kunnen we dat niet wereldkundig maken? Ja, oké. Okay, nou, goed. Uh, er werd op de achtergrond uh, werd er het een en ander gezegd. Uh, dit uh, overigens uh, was uh, uit uh, de, de geweldige telefoon van... Uh, Laksmeer afkomstig uh, Jack White... Ja, yeah, Dead Weather heet dead het. Dead Weather. Ja. Ja, als ik naar buiten kijk, dan valt het nu wel mee. Maar als ja. ik straks <laughs> moet wel mijn zadel even afvegen. Want die schijnt met dit weer al een beetje vocht te En ja, het zit ook een beetje in het gevaarlijke jagertijden. November, dus dat de ja. depressieve uh, maand van het jaar. Is dat, is dat zo? Ja, toch? Heb, jij dat, ja, uh, heb je dat uitgezocht? Of? Nee, maar dat, dat denk ik altijd. <laughs> ja, je hebt Blue Monday. Dat is uh, geloof ah, ja. ik uh, de derde uh, maandag in januari. Ja. Dat ja. schijnt uh, de meest uh, depressieve dag van, uh, van, uh, van de winter. Uh, ja. En, uh, ja, Voor mij het is het dus gewoon heel november. <laughs> heel november? Uh, dus... Nee, nee, nee, maar nu niet meer. Want nu ja, ja. hebben goed nieuws gekregen. Natuurlijk 1 november. Ja. Dat we door zijn. Dus, dan, dus nu je, valt het wel En je hoeft toch gelukkig ook niet uh, van de week uh, met je lampionnetje langs uh, de huizen? Nee, <laughs> nee, nee okay. ik ken dat helemaal niet. Nee? Toen Nijmegen doen ze dat... Uh... Doen ze dat niet? Nee. Het is dus ook alleen maar, je, je, alleen, alleen maar naar naar in noord. het westen. Ja, in ja. het noorden. En dan moet je ook nog maar... Uh, nou ja, goed, dan ga ik weer, uh, ga ik weer iets uh, vertellen waar ik helemaal geen zin in heb uh, wat dat er gaat. Nee, uh, daar, hou ik, uh, daar hou ik niet zo uh, van. Maar goed, uh, dit, is, uh, dit past ook wel een beetje in uh, hoe jij uh, tegen muziek aankijkt. Dit vind ik gewoon... Uh, zeg maar, we hebben uh, echt heel veel muzikale stromingen in één ding mm -hmm. gestopt. Mm -hmm. En dat is onwijs goed uitgepakt. Ben je ook iemand die van crossover houdt? Dus uh, die... Uh, He, want je zegt net, twee, er zitten meerdere stijlen in dit ene ja. nummer. Dat, dat, dat riekt al een beetje naar crossover. Dus ze uh, gaan bijna zeggen, van, uh, ja, er zitten ook meerdere stijlen in. Uh, ja. Denk ik, in het nee. hele populaire genre zeggen we dan Red Hot Chili Peppers. Maar... Ja, dat... dat ja. Ja. Ja. ja. Ja. Ja, wel tof, maar... Ja. Ja. Ja. <laughs> maar je bent er snel op uitgekeken. Ja, ja, ja dat dacht je. ik al. Ja. <laughs> heb ik ook wel een beetje. Dus, uh, want uh, dan is het veel van hetzelfde en dan ja. komt er weinig uit, weet je. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat is. Uh, we gaan zo direct nog, uh, nog wel even wat, uh, wat uh, van jou uh, eruit uh, draaien hoor. Dus het is niet zo uh, dat, uh, dat het dan helemaal uh, leeg is of wat dan ook. Eerst ga ik uh, gewoon even lekker weer een stukje Americana uh, laten horen. Want dat is ook wel uh, leuk uh, om dat even te doen. Ik kreeg van de week, dat was wel grappig... Uh, bericht uh, van Michel Ebbe, die, uh, de man van, uh, van deze band. Uh, Gravel Town heet de band. Uh, we hebben Michel uh, hier solo gehad samen met Brechtje... toen ze een aantal nummers uh, gingen, gingen spelen. Cold September Day heet het album... En toen zei hij uh, op een gegeven moment: Ja, we hebben je een stukje gelezen. En uh, we hebben hem, uh, mijn neef, uh, die heeft hem even vertaald in het Engels. En die gaan we aanbieden in, uh, in het buitenland. Dus waar gaat een uh, stukje van mij in één keer uh, de andere kant op. Dus ik uh, ben benieuwd wat daar dan nou weer, uh, weer uit gaat komen. Ja, je weet het nooit. Als je verhalen gaat schrijven, artikelen gaat schrijven... ja, dan ook dat kan een hele vlucht uh, ja. gaan nemen. Ja, dat weet je niet. Ja, ik heb ook iets met schrijven. Maar, uh, nou ja, goed. Misschien dat de Boskamp Baas ergens uh, in het land ook uh, mee zit te luisteren. Maar uh, ik geloof het niet. Um, eerst nog even over die Gravel Town. Want dat, uh, dat is uh, waar ik naartoe wil. Cold September Day. Dat was het, uh, het uh, nummer waar het uh, eigenlijk om uh, begonnen is. En het is inderdaad ook, net als Yellowgrass, Amerikaan.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 stories of life, hopes believe in love and pain, common people that love the fear is how they sometimes fade away, on a cold September day.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 believes in love in vain, common people, their dreams, their fears, how they sometimes fade away on a cold September day. Hey, kijk eens, Ubrich was dat. Ja, als je gezelligheid uh, kent geen tijd... Uh, er is iemand uh, meegekomen in het uh, voetspoor van eh uh, en nou blijkt dus dat, uh, dat Andor Sandberg en ik uh, dus uh, met deze persoon te maken hebben gehad. We gaan hem uh, niet weer wereldkundig maken, want hij nee, is uh, nee. slechts het uh, gast. Dus, uh, maar het is een uh, goede oude radiomaat uh, van ons uh, geweest. Uh, wel bij de buren aan de andere kant van de duin. Dus, uh, dus wat dat gaat is het uh, alleen maar heel erg leuk. Als je op zo'n avond als deze dan ook nog uh, gewoon weer even oude verhalen aan het ophalen zit over een festival wat altijd op 5 mei plaatsvindt... <laughs> op een heel grote, grote terrein, het ha Halemaar Houten terrein... en uh, het Vlooienveld. Dus uh, al die dingen komen dan weer in één keer terug, ja. Uh, goed, we hebben dus twee uh, nummers uh, gedraaid. Eén was uh, van uh, Graveltown, Cold September Day. En uh, daarachter hoorde je dan ja. het uh, nummer van Uberich uh, met uh, Swimming. En daar hebben ze dus... Uh, de klokkenspiel hadden ze gebruikt en ja. geloof ik ook de brandweersirene. Dat is er hier cool. uh, bij dit nummer. Uh, ja. ja, je hebt het niet... Uh... Iedereen lulde er doorheen, hè? Ja, we lullen weer doorheen. <laughs> Want dan krijg je natuurlijk als, als radiofreaks onder elkaar uh, <laughs> ja. zitten, weet je. Dus dan uh, krijg je dat meteen. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, dit, dit, dit is uh, onder andere ook uh, een beetje waar Jurijan Sielke... Nou, die heb jij uh, gezien bij uh, de supermarkt. Ja, ja en, was heel gaaf en, en de, hard ja zo so hard We zaten boven eventjes in het begin mm. en uh, je hoorde alles dat van uh, Astrid heb je ja. het over ja ja die die, die hebben met ze drieën makers een uh, geluid voor een band met zo, zes zeven man dus uh, <laughs> ja dat is echt uh, gewoon uh, die pakken ook flink uit ja absoluut maar heel heel heel erg gaaf echt. ja ja. Uh, nou ja, goed. Je hebt, uh, je, je kon, uh, jullie konden redelijk goed met ze opschieten. Als ik het zo uh, ja. even op Facebook... Uh, daarom vond, uh, heb ik ook meteen gereageerd. Want het vond ik wel grappig ja. dat jullie... Uh, met hun uh, te maken hebben gehad. Ja. Uh, ze, zij zijn ook geweest. Ook in onze oude studio. Alleen dan Jurjaan en, uh, en Bo zijn uh, geweest. Hele kleine setting hebben ze toen. Ja, uh, ja, dan wordt het, uh, dan dan wordt het heel anders door, hoor. Ja, ja tuurlijk. Het ja. is dus hetzelfde verhaal denk ik ook... Uh, wat jij vanavond hebt Ja, we hebben, we had, uh, was, dit is natuurlijk... Uh, best wel klein, hm. qua zetten. Ja, het ja. is mijn eentje, dus klein kan niet. Ja. Ja. Heb je uh, trouwens, als we dan toch over een klein beetje, uh, ja het is niet helemaal uh, electro maar ze komt hier uit de buurt, dat wel, en we hebben hier ook, dat is weer een heel mooi verhaal, uh, Marcus van Dam en ik uh, doen dit al een tijdje, uh, maar zij heeft ook meegedaan aan de Rob Agda Award, heette, toen nog heette die band John Doe's Revenge. En we zaten in de oude studio van CFM. En op een gegeven moment kwamen ze met een complete semi-akoestische setting uh, kwamen ze aan. Het was dus uh, toch wel uh, vrij uh, stevig. Ja. En toen kwamen ze met een drumstel. En toen moesten we de deur van onze studio eruit halen. Want anders konden we die drummer <lacht> nooit kwijt. Dus... Alles voor de drummer. Ja, alles voor de drummer. <lacht> um, we gaan hem uh, zo draaien. Het is Sue the Night. Dat moet je wel wat zeggen, ja, denk ik. Klopt. Uh, dus uh, wat dat er gaat. Maar eerst gaan we iets van jou nog even uh, laten horen. Want... Uh... En welke mag dat zijn? Uh, de nieuwe plaat van Lana Del Rey. Uh, en het is een bonus track. Een bonus-trek? Track, Va van een uh, nieuw album van Lana Del Rey? Ja, de nieuwste. Ultraviolence. En het uh, nummer heet Florida Kilo's. Yes. Slinger hem maar aan. Yes. En als het goed is, komt het dan hier, Lana Del Rey? Ja, en ze was uh, van de week uh, te zien bij De Wereld Draait Door... met uh, de complete band. Behalve Matthijs Barnhoorn. Matthijs, als je zit te luisteren, jammer. Het is, uh, dit is, dat is even heel vervelend. Uh, maar goed, het gaat uh, behoorlijk snel. En op een gegeven moment vroeg Giel Beeler... in uh, het uh, programma waar ze toen op een gegeven moment dit horen, liet horen... is het nu uh, Kate Bush met Running Up That Hill of Big Love van Fleetwood Mac. En toen zei ze, geloof ik... Big Love van de Fleetwood Mac. Ik weet het niet meer precies, maar daar was de kruising wel heel duidelijk tussen te horen. Ja, het is vijf voor tien inmiddels geworden bij. Snel hè? Ja, het gaat rap. En ik zie dat jouw piano alweer ingepakt is in het hoesje. Dus. Uh, dat is ook de eerstvolgende optreden: 11 december in P60. Of uh, komt er nog eentje nog stiekem ervoor? Nog? Ja, wel, ja, we, ja, we zijn wel we, nu even bezig met nog wat shows ervoor. Okay. Dus, maar is dat in de uh, buurt nog, of niet? Uh, nou, het is nog niet helemaal uh, nog nog helemaal, helemaal bevestigd. Zet. Maar check de Facebook. Ja, dan, uh, uh, dan, kun je het dan, zien? dan, dan kunnen we het ja. zien, natuurlijk. Uh, en je hebt een website. Ja. Maar, uh, daar daar, daar alleen, staat het ook op. Dus, uh, Luxmemusic.com. L-A-K-S-H-M-I. Ja. Dus L-A-K-S-H-M-I. Zit er toevallig ook nog een uh, verdwaalde YouTube uh, van jou nog ergens? Circuleert die? Nee. Nee. Helemaal niet? Om 15 november komt wel iets online. Ja. Uh, die, uh, dat heet uh, een session. Ze hebben Bones and Cigarettes, het nummer wat ik net heb ja, gespeeld. Ja. Uh, hebben we met de, in de band-formatie uh, uh, opgenomen en gefilmd. Okay, dus dan, en dat komt online samen met de, wanneer de kaartverkoop voor de Melkweg uh, ook online komt. Dus dat is allemaal 15 november. 5 november. Ja. Nou, dat, uh, dat weten dat we dan dus. Ja. Oké, okay, ik dank je hartelijk uh, voor, uh, voor je komst. Ja, dank je wel. En uit, uiteraard veel plezier. 20 december in de Melkweg. Ja. In Amsterdam. Bij de finale van de Grote Yes, dank je wel. Dat was uh, Laxmi. wij sluiten af en dan zeggen wij uh, Marcus en ik in ieder geval altijd weer tot en volgende week. I got a song And it hurts you As much as it hurts me Why do you